Dan nog het weer. Vannacht toenemende bewolking en langs de westkust en in het zuidwesten wat lichte regen. Overdag in het noordoosten de meeste zon. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara. De nacht klinkt anders. Met roel Koeners. too heavy for me and ochtendzon gesproken. En zelfs zo langzamerhand aan het fond verschijnen aan de horizon, de oostelijke horizon. Robby Williams die afgelopen week in diverse theaters te zien was. Afgelopen dinsdag was dat met name het geval. Toen gaf hij een concert in uh, Tallinn in Estland. En dat concert dat werd uh, rechtstreeks. Uh, Uitgezonden in diverse bioscopen. Als je een kaartje had, dan kon je daar getuigen van zijn. Morning Sunday. Dus, wat van Robbie Williams te vinden is op de LP Reality Kilt de Star. <middels> Goedemorgen allemaal. Dit wordt de laatste Uur de Nachttiendanders, de Vader op Radio 1. Met zo halverwege dit uur de drie chansons op een rijtje. Verder staan we even stil bij wat geboortedata van mensen die vandaag een heugelijke dag te vieren hebben. En mensen die al onhand niet meer zijn... maar waarvan we toch even stilstaan bij het feit dat ze vandaag de dag... deze 22 augustus ooit in het verleden geboren zijn. En even een vooruitblik, want de man die u nu gaat horen... die zal aanstaande zondag optreden in Utrecht. Een Rijn, daar zal hij zijn. David Byrne. Met aan zijn zijde Saint Vincent en die twee die zullen aanstaande zondag optreden in Leidserijn Utrecht, Vredenburg. Leidserijn en je hoort dus met het nummer hoe vandaag is het 22 augustus, 22 augustus 1864, dat is dus uh, 149 jaar geleden. Toen vond de Eerste Conventie van Genève plaats... en bij die Eerste Conventie van Genève werd het Rode Kruis opgericht. Volgend jaar dus 150 jaar Rode Kruis. Dat zal ongetwijfeld wel het een en ander te vieren zijn. Vandaag is het ook precies 19 jaar geleden... Dat het eerste kabinet Kok werd beëdigd. Het eerste kabinet Kok dat bestond uit de partijen, Partij van de Arbeid, uiteraard, VVD en D66. Het zogenaamde Paarse kabinet, waarvoor voor het eerst sinds 1918 geen confessionele partij aan meedeed. Het kabinet Kok zou uh, uiteindelijk uh, zo'n uh, zeven jaar aan de macht zijn, ruim zeven jaar. Vandaag is het 22 augustus en 22 augustus 1917. Toen werd John Lee Hooker geboren. 83 jaar zou hij worden. Hij overleed 21 juni 2001. One of these days, things gonna change. Your time now, baby. After a while, Going gonna do mine. Gonna be mine. One of these days, babe. a morning drawn in vain. Try, try. Gonna be long, long, thing gonna change sometime in the middle of the night. I get so lonely, so long it's so long. Thing so gonna change, they ain't gonna change. Change, change, change, thing gonna change. Of the road, baby, They ain't gonna change, change, change, change, change, change, baby. Your time now, baby, but after a while, it's gonna be. My time, my time, babe. They ain't gonna change. <laughs> change, change, change, change, change, change. Things gonna change met daarin de stem en ook het gitaarspel van John Lee Hoeken. Maar vooral ook het uh, gitaarspel dat je kon beluisteren van Carlos Santana die je daaraan meewerkte. Vandaag dus de geboortedag van deze John Lee Hoeken. 1917 werd geboren, 83 jaar oud geworden, 2001 overleden. Vandaag zou ook de geboorte, de verjaardag te vieren zijn van Arjan Golleman, Ooit oprichter en medewerker van uh, het inmiddels niet meer bestaande, helaas niet meer bestaande Kink FM. 22 augustus 1972 werd hij geboren 20 januari 2010 bij een uh, huiselijk ongeluk om het leven gekomen. En vandaag is het ook de geboortedag van country-artiest Dwayne Jarvis. I hate to disappoint you, but I'm far from perfect. But it's something you should know. It's a long road to heaven. Such a long way to go. Half a life can prove a rocky road. Take a round to order Rather take them all again Sir, I ain't no angel That's something I have never been Spent too many nights away from her It's a shame and it's a sin I hate to disappoint you But I'm far from perfect Robert, it's something you should know It's a long road to heaven such a long way to go And Country singles songwriter Dwayne Jarvis hier met het liedje Far From Perfect... heeft in het verleden samengewerkt met mensen als Frank Black... John Prine, Lucinda Williams en Dwight Joachim. Vandaag dus zijn geboortedag 22 augustus 1957. Toen werd hij geboren in april 2009, toen overleed deze country artiest... Even terug naar Lowlands, het Lima Theater. Uh, Lima Theater, de Lima Tent, moet ik uh, zeggen. Ja, uh, de veel te kleine tent op het Lowlands-terrein. Uh, Waar allemaal artiesten optreden die uh, niet zo voor de hand uh, liggende muziek brengen. Maar wel uh, heel sfeervolle muziek. Omdat het uh, ja, deels roots zijn. Die ze hebben hun culturele roots meenemen. En dat verbrengen met pub en country. Deze jongen bijvoorbeeld. Bombino, zo heet hij. Afkomstig uit Niger. Sahara Blues, dat brengt hij. Dit is Tarhani. En dat betekent zoiets als mijn geliefde. Dit mager applausje, dat werd een tijdje al opgenomen. Er was meer applaus en enthousiaster applaus voor de man... toen hij afgelopen weekend optrad op Lowlands Bombino dus... met zijn Tarhari. Het is twee minuten voor half acht. Of half acht, hoor mij nou. Twee minuten voor half zes, bijna voor de drie chansons op een rijtje hier bij de Nachthinkt Onderste Vader op Radio 1. Je gaat dadelijk luisteren naar het uh, gezelschap Baby Bruin. Die biedt muziek brengen met Franse teksten. Baby Bruin, coupe, coupe et blessure, dat ga je van hen horen. Daarna een oude opname van Dalida. Kom un jour. Maar allereerst uh, een opname uit uh, Wallonië. Telex. vers de nouvelles aventures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 Plus beau lendemain. Mon horizon, mon rayon de soleil, c'est toi de ton rêve, ma plus jolie chanson, Comme au premier jour. Le printemps refleurit quand tu souris Et me donne la joie de te sentir à moi Autant qu'au premier jour Comme au premier jour, toujours, toujours Nous irons tous les deux heureux Sur le même chemin, cueillir tes lendemains Qui n'auront pas de faim, mon horizon, mon rayon de soleil, c'est toi des rêves qui fais ma plus jolie chanson comme au premier jour. Toujours, toujours, enchaîné désormais, à tout jamais, grandira notre amour qui sera pour toujours. Uh, het is nog een maand geleden of je hoorde, uh, dagelijks... een fragmentje op de televisie, via de televisie bij Marts Smeets... met buenas natjes, Mi Amor, van Dalida. Nu hoorde je haar met Kom uh, Un Jour, Dalida dus. En dat werd vooraf door BB Brune, Koeps et Blessure. En daar vooraf een gezelschap onder leiding... van de Brusselse muzikant Marc Moulin Telex. Telex heette die band En route vers de Nouvelle Aventure uit de jaren 80. Vandaag, 22 augustus, zijn er natuurlijk ook weer een aantal uh, verjaardagen... van mensen die onder ons zijn. We hebben al even stilgestaan bij diegenen die er niet meer zijn. Onder ons nog steeds en eerst regelmatig door hier op Radio 1... tussen 11 en 12, Felix Meurders. Hij is vandaag jaardag, 67 jaar wordt hij... En 50 jaar deze zangeres die ook heel goed uit de voeten kan met haar piano. Tori Amos. Never was a cornflake there. Thought the owls are Oh, this, oh, this is not really how Just peel out the watchword Jemels, 50 jaar, wordt ze dus vandaag Cornflake Girl, een van de grote hits. Nog wat televisietips. Zo aan het eind van deze aflevering van de nacht ging de vader op Radio 1. Vanavond op het Belgische kanaal 1, België 1. Het verhaal van Madonna. 10 minuten over half 11 begint dat. is gezongen door Madonna. En het verhaal van Madonna staat dus centraal vanavond op de Vlaamse televisie. Op VRT1, het verhaal van Madonna, tien minuten over half elf. En ik blijf nog even bij de Vlaamse televisie, want op Canvas ook vanavond... en dan is het alweer kwart over elf, de totstandkoming van Bed Out of Hell... dat album van Meatloaf waarvan er miljoenen exemplaren van verkocht zijn... In de programmabladen staat een andere aflevering vermeld. Maar de programmering is gewijzigd. Maar dit wordt dus vanavond uitgezonden. Kwart over elf bed hell in de serie Classic Albums. En dan nog een uh, Vlaamse televisietip. En dat betreft dan de vrijdagavond. Als je naar Lowlands bent geweest... dan heb je daar een hoop artiesten gezien... die ook op Pukkelpop hebben opgetreden. En vrijdagavond vanaf 8 uur tot 12 uur middernacht. Uitgebreide reportages vanaf het pukkelpopterrein van de afgelopen weekend. Een van die artiesten die daar waren en ook op Lowlands. Dat waren Noah and the Whale. Well, Left it on the shelf Sick of being someone He did not admire Took up all his old things Set them all on fire He's gonna change Gonna change his ways Gonna change Gonna change his ways And it feels like His new life can start to midnight, resolute and young, in search of something greater than the person he becomes. live en je hebt Noah en Doyle kunnen zien op Lowlands, maar ze waren afgelopen weekend ook op het Belgische Pukkelpop en een heleboel Lowlands artiesten waren ook op Pukkelpop en de reportages van dat Pukkelpop terrein zijn dus vrijdagavond te zien op de Vlaamse televisie, het derde net op 12, zo heet dat daar, vanaf acht uur dus. Nederland, 3 tenslotte, heeft op uh, zaterdagavond ook uh, wel een, le een leuke programmering in elkaar gezet. Uh, om 8 uur kan je kijken naar een komisch drama over een lesbisch stel. De film heet The Kids Are All White. En dat lesbisch stel heeft een paar kinderen. En die kinderen gaan op zoek naar een biologische vader. En die biologische vader die vinden ze uiteindelijk en die wordt vervolgens betrokken bij het gezinsleven van dat lesbische stel. Dat levert spanningen en vooral hilariteit op. Daarna, dan is het ongeveer um, half tien geweest, kwart voor tien. Dan is er een compilatie gemaakt door de VPRO van het Glastonbury Festival. Ook de moeite waard om te kijken. En dan kan je onder andere Mumford Sands tegenkomen. Want die traden daar ook op. Days of dust, which we've known will blow away with this new sun. But I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 en Sons. In het verleden stonden ze al op Pinkpop... maar ze stonden afgelopen zomer ook op het Glastonbury Festival. En meer artiesten die op het Glastonbury Festival in Engeland stonden... die kan je zaterdagavond op Nederland 3 zien... vanaf pakweg eh, kwart voor tien. Een compilatie. Dit was de Nacht Klinkt Anders... het muziekprogramma van Radio 1. Ook een... Eh, Woensdag op donderdagnacht. En wil je weten welke platen er gedraaid zijn? Op de website van de Nachtklinkt Anders. Daar kan je de muzieklijst terugvinden van de muziekjes die we de afgelopen nacht hebben gedraaid. Voor je vragen over de muziek betrekking tot bepaalde platen, dan kan je mailen naar de Nachtklinktanders.varer.nl zo dadelijk op deze zender. Na het nieuws, Lara Rens en Marcel Oosten met het Radio 1-journaal. Met hierin veel aandacht voor datgene wat zich afspeelt in de Afrikaans-Arabische regio. Syrië, Egypte. En natuurlijk nog veel andere belangrijke onderwerpen. Ik zou zo zeggen tot volgende week. Want dan uh, spreken we elkaar weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht. anders'. Mijn naam is Groen Koeners. Maak er een mooie dag van. En graag tot volgende week. Dag.